Het is tien uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Nationale Overgangsraad van Libië is nog niet van plan om naar Tripoli te komen. Op een persconferentie zei de woordvoerder dat het land vandaag, na de verovering van Gaddafi's hoofdkwartier, een nieuwe fase is ingegaan. In die overgangsperiode worden verkiezingen voorbereid en een Nationale Veiligheidsraad opgezet. In die raad zullen leger- en politieofficieren zitten die de afgelopen maanden zijn overgelopen naar de opstandelingen. De Raad moet ervoor zorgen dat de rust na het tijdperk Gaddafi terugkeert. In Tripoli zijn nog steeds veel mensen op straat... om de verovering van Gaddafi's hoofdkwartier te vieren. Het is niet bekend waar hij zich bevindt. De opstandelingen maken nog steeds jacht op hem... en verwachten dat er binnen 72 uur een eind is gekomen aan het bewind van Gaddafi.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Een heel goede avond, dit is Langs de lijn van dinsdag 24 augustus Vandaag zijn de wereldkampioenschappen judo begonnen in Parijs Er verschenen drie Nederlandse deelnemers op de eerste dag op de mat Maar het leverde geen medaille op Vandaag was ik goed in vorm en ja, toch verlies ik van hem Dus het is gewoon enorm balen het was Jeroen Mooren. Ook Jasper de Jong komt in deze uitzending nog aan het woord. Morgen is het voor FC Twente erop of eronder. Wordt de poolfase van de Champions League gehaald of niet? Trainer Co-Adriaanse heeft het strijdplan tegen Benfica in zijn hoofd. Ik, ik weet wel uh, wat ik wil en ja. hoe ik het ga doen. En hoe dat strijdplan er precies uitziet, dat hoort u later in deze uitzending. Op de WK Atlantiek, dat zaterdag begint, zijn geen Nederlandse hoogspringers actief. Er waren tijden dat het anders was, dat weet u. Rens Blom pakte ooit goud, in Helsinki was dat. En hij heeft nu als bondscoach de hoop dat er volgend jaar in Londen... wel Nederlanders zijn vertegenwoordigd. In principe denk ik dat Nederland vier, vier polstokspringers heeft... of twee, twee vrouwen, twee mannen, heeft die het potentieel hebben om dat te doen. Die gewoon de capaciteit hebben om naar de Olympische Spelen te gaan. En we spreken ook nog de eerste... F Echte bergetappe in de Vuelta met Rabo-ploegleider Erik Dekker in Langslijn... op dinsdag 23 augustus. We beginnen met hockey, want de Nederlandse vrouwen hebben zich als verwacht... geplaatst voor de halve finales op het Europees kampioenschap in münchen gladbach Oranje won de derde poolwedstrijd met 5-1 van Italië... en is daardoor tweede geworden in de poel achter groepswinnaar Spanje. Gerard de Groots, onze hockeyverslaggever uh, aan de lijn. Uh, Gerard, ja, dat Nederland ging winnen van Italië, dat was wel uh, duidelijk. Hè. Heeft de ploeg het nog lastig gehad eigenlijk, van de Italianen? Nou, niet, niet lastig, misschien met zichzelf. Maar ze speelden niet goed, vond ik. Uh, het was 1-0... Daarna 2-0, 2-1. En dat was de ruststand na 35 minuten tegen Italië. Ja. Maar met 2-1 voorstaan, nou dat, dat is gewoon niet goed. Het was een herstelwedstrijd, zou je kunnen zeggen. Hè? Na de, de zeper tegen Spanje. In 20 jaar had Nederland geen poelwedstrijd verloren. Uh, was Italië een goede tegenstander daarvoor om het mentaal om de boel weer een beetje op te krikken? Ja, ik had gedacht dat ze er vanaf het begin bovenop zouden springen. En hier Italië met grote cijfers wegspelen. Nou, dat is absoluut niet gebeurd. Ook niet in de slotfase. Want dan heb je zo'n wedstrijd dat je achter je tegenstander aan moet lopen. Je tegenstander moet afstoppen. Dan word je moe. De Italianen waren dat ook in de slotfase. Maar Nederland profiteerde daar maar magertjes van hoor. Drie doelpunten na de rust van 2-1 naar 5-1. Dat had veel meer moeten zijn. Laat even luisteren, Gerard, wat de bondscoach ervan vond vanavond. Jij sprak met Max Caldas. Allereerst gefeliciteerd. 5-1 ja, like winnen van Italië. Ja. En dan ook nog in de halve finale staan. Ja. Nu helemaal echt zeker. Ja. Um, ik kreeg toch de indruk dat het af en toe wat moeilaar, moeizaam ging tegen Italië. Ja goed, uh, vanaf seconde 1 hadden we gelijk met de keeper 1 op 1. Dan uh, score je die kansen en daarna uh, de wedstrijd is gewoon heel snel afgelopen. Alleen uh, vandaag uh, verzuimd om zelfs te belonen in die eindfase. En uh, die hoeveelheid kansen hadden we met de keeper 1 op 1... Op de keeper terecht of uh, naast de goal. Dus uh, die kans omzetten in, uh, zeg maar, in goals. En dat uh, was vandaag ook niet moeizaam geweest. Alleen hebben we het zelf gemaakt. Het, het wordt dan zo'n wedstrijd dat, dat Italië achter jullie aanloopt, jullie afblokt. En dan denk je dat je in de slotfase klitskrijksklanderen klits, klits, eroverheen kan lopen. Nou goed, we wisten, we wisten, dat, we wisten dat dit, dit zou zo gebeuren. Hetzelfde tegen ja, te Spanje. Het is een spel om niet te verliezen. Maar goed, iedereen kan kiezen zijn eigen weg. En uh, wij kiezen onze zijn eigen weg en de uh, manier waar zelf. In het scherp zijn, um, we zijn een beetje aan de worstel met ons zelfs. Uh, met onze gedachten, we zijn volgens mij veel te veel in een de denkstand in plaats van een spelstand. En, uh, nou, dat, dat, dat is moeizamer dan normaal, maar ik heb Bolle vertrouwen dat donderdag het uh, gaat helemaal goed gaat komen. Nou, jullie ook wel met je gedachten een beetje bij die halve finale? Nee, nee, nee. We, we, zo zijn we niet. Zo zijn we niet op gevoet, zo zijn we niet echt met elkaar uh, mee om. En, uh, we, we waren alleen, alleen vandaag met ons mee bezig. We zijn gespeeld en, uh, met eigen spel. en uh, dat is uh, iets dat uh, de ons voorlopig bezighoudt, dus uh, niks meer. Heeft die Nederlaag tegen Spanje nog, nog doorgespeeld, Max, bij de voorbereiding van deze laatste wedstrijd dan nederland italië Nee, helemaal niet. Echt. Um, um, als ik kijk naar de statistieken van die wedstrijd hadden we gewoon raam kunnen winnen en uh, dat is niet gelukt voor verschillende redenen. We, we weten waarom wel en, en uh, dat is gewoon uh, over, over gesproken met de meiden en met ons uh, daarna en uh, ja, klaar. Uh, die wedstrijd is al lang afgelopen en uh, deze ook. En dan nu kijken naar Engeland. Uh, ik denk dat er toch een paar dingetjes zijn waarvan je zegt van nou, dat kan nog wel wat verbeteren. Ja, ik in denk dat het in dat is een team dat ons al uh, lekker licht, zelfs als de Duitsers. En uh, we, we vinden het leuk om tegen ze te spelen, omdat ze gaan ook een beetje richten voor de winst. Zoals het niet bij ons in de pool was geweest, daarom had ik gewoon graag uh, of Engeland of... Uh, Duitsland de poel gehad. Die potjes ga je ook spellen op de winnen. En daarna kan je ook in je rimmen komen. Het is nu voor, voor ons een worsteling geweest met onszelf, zelfs. Uh, omdat die tegenpartij gewoon niet mee helpt. Uh, maar uh, al in al uh, ja, boek dicht van de, van, de, van de zone. En nu gewoon richting de half finale. En wat zijn die verbeterpunten? Want je ging er wel een beetje omheen. maar nou, Ik ben toch benieuwd waarvan je zegt van nou... Dat gaat toch niet echt lekker? Nee, we, moeten, we moeten gewoon weg van de staan. We zijn allemaal aan het denken en het oordelen. Uh, wie wordt, wie, hoe wordt waar. en waar. Uh, de verkeerde aanname gaan we gewoon echt gelijk met het kopje gewoon hangen. Verkeerde paas gaan we met de kopje hangen. En we gaan heel snel af vanaf onze uh, spelideeën. Dat, dat is iets dat, um, dat, dat uh, we kunnen gewoon overtuigend in worden. In onze spelstijl. En, uh, en Ongeacht wat, wat zij doen. Wij moeten gewoon zelf onze spel, thuis, spelstijl gewoon echt uh, neerleggen. Nu gebeurt het. Bij vlagen en nu moet ik constant aan worden. Wordt het een nieuw toernooi nu? Ja, wel, wordt het een wedstrijd waar je winnen en verliezen. En, je, en daarna, de, dag daarna, de dag daarna heb je een ander potje en dus is er geen poolwedstrijd meer. En alle teams hebben iets nu om te winnen. We dus wat dat betreft verwachten dat iedereen nu gaat spelen om te winnen. Dus wij ook. Maar je hebt tegen Engeland in ieder geval uh, eventueel ook nog een, een, een herkansing. Hè? Mocht het eventueel misgaan, dan kan je ook nog derde worden. Nou, zo zijn we dus niet opgevoed. <lacht> ja. ja, dus, dus niet. Goed Gerard, uh, Max Caldas ja, hij laat zich niet echt in de kaarten kijken. Hè? Um, hij zegt dat het nog wel goed komt met Oranje. Hoe denk jij daarover? Ja, het is me toch tegengevallen vandaag. En tegen Spanje viel het me ook al tegen. Um... Je zit in je achterhoofd te denken, zo langzamerhand... dat zo'n Champions Trophy, die Nederland voluit gespeeld heeft... een week of zes geleden in, in Amstelveen... dat die toch gaat meetellen. We hebben al als eerder zo'n situatie gehad. Daar, ook wonnen bij de ze, ja, overigens, Daar wonnen ze in de finale prachtig van Argentinië. in Absoluut. Dat ze dus, ja, het lijkt wel of ze een beetje over die piek heen zijn. Maar, maar waar ligt het aan dan? Ja, er zijn wel eens mensen in de sport die zeggen: Je kan niet zo kort op elkaar twee keer pieken. Nou, dat, dat is dan de verklaring daarvoor. Dat wordt natuurlijk ontkend op dit moment, maar uh, ja, ik moet het allemaal nog maar zien hoor, tegen die Engelse vrouwen. Kaldas heeft het de hele tijd over de denkstand en de speelstand. En de, de dames zitten nu te veel in de denkstand. Ben je het daarmee eens? Ja. Ja, dat is, dat, is, dat is zijn theorie, die, dat, is, dat is een verhaal. Je, je merkt wel aan het team uh, dat, ze, dat ze mentaal niet echt sterk zijn. Dat ze niet uh, tegenslagen kunnen opvangen. Dat ze niet, uh, niet hard genoeg, denk ik, voor elkaar werken. Als er eentje in de fout gaat, dan moeten anderen dat overnemen. En dat, doet, dat, dat gebeurt te weinig. En ik denk dat hij dat ermee bedoelt. En dat zie je ook wel terug, ook vandaag tegen Italië. Ja, voorlopig is er nog niks aan de hand. Halve finale tegen Engeland, donderdagavond. Um, maar heel makkelijk wordt dat niet. Het wordt zeker niet makkelijk en hij zegt dat in het interview ook, dat heb je gehoord, aan het eind is er een beetje narig over als je daarover begint. Nederland heeft zich door tegen Engeland te moeten spelen in de halve finale een herkansing gecreëerd. Belangrijk is hier niet alleen de Europese titel, maar vooral de plaatsing voor Londen. Nou, er gaan twee ploegen naar Londen vanuit dit toernooi. Plus Engeland. Mocht Nederland van Engeland verliezen, dan staat Engeland in de finale. En dan gaat ook de nummer drie van dit toernooi door naar Londen. Dus wat dat betreft is een bronzen plak ook een hele belangrijke plek in dit toernooi. Omdat Nederland natuurlijk naar Londen wil. Dat is, vind ik wel degelijk een herkansing. En dat is een mooi gegeven om dat in je achterzak te hebben. Maar Calder wil daar nog helemaal niet aan denken. Goed, uh, dat is uh, voor later. Eerst maar eens die wedstrijd. Uh, die plaatsing van de Olympische Spelen, hoe zit het met de mannen eigenlijk? Want daar, die, die zijn al bijna zeker volgens mij, of niet? Ja, als het zo is dat Engeland zich plaatst voor de halve finales. Nou, dat kan, dat kan bijna niet anders. Dan gaan er drie andere ploegen mee. En dan betekent dat de laatste vier van dit toernooi, dus de halve finalisten, geplaatst zijn. Dus wat dat betreft heeft de Nederlandse mannenploeg het een stuk makkelijker hier. Ja, morgen spelen de heren tegen Ierland. Ja, dat mag toch geen probleem zijn, hè? Nee, dat uh, zou geen probleem mogen zijn. Interessante wedstrijd morgen is natuurlijk België, Spanje, Juist. België. Waar de assistent Jeroen Delmey is en een van de trainers uh, Toon Siepman. De Nederlandse inbreng daar. En de Belgen die hoeven tegen Spanje maar gelijk te spelen om zich bij de laatste vier te voegen. En dat is natuurlijk een aardige wedstrijd morgen. Wat vind jij van die Belgen? Nou, de Belgen zijn al jarenlang een team die er tegen hangen. Hè. Ze hebben uh, een aantal toernooien, hebben ze zich ook geplaatst, ze hebben de Olympische Spelen meegedaan. Uh, ja, ze hebben wereldkampioenschappen gespeeld. Het hockey ontwikkelt zich daar uitstekend. Met name het jeugdhockey is heel goed. Ze hebben een aantal wereldtoernooien gewonnen onder de 18 en onder de 23. Dus ik denk zo langzamerhand dat daar weer een, een aardige hockeyploeg staat. Zie jij, uh, zie jij de hand van assistent-bondscoach Jeroen in dat team? Nou, dat is een beetje snel om dat te zeggen. Ik denk dat er wel een aantal dingen in het, in het Belgische spel zijn. Ze, ze waren nogal eens loncherland. Ze waren niet nauwkeurig. Nou... Jeroen Delmey is een hele precieze, heel nauwkeurige hockeyer geweest. Hij is nog geen echte ervaren coach, maar dat heeft hij wel degelijk erin gebracht. En Toon Siepman is de grote man in Nederland voor een aantal mensen geweest. En nog steeds als strafcorner-specialist. En de Belgische strafcorner die is niet uit te cijferen. We gaan het zien. Gerard Groot, dankjewel. Oké. Okay. Ja, uh, Gerard de Groot wist dat. Uh, mijn microfoon ging even uit, uh, want ik wilde zeggen, Jeroen deel mee. daar hadden we het over met uh, Gerard de Groot. Uh, die houdt nu een telefoon. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond. Uh, ja, je hebt meegeluisterd met, ja. met Gerard. Uh, Laten we eerst even over jouw ploeg hebben, over, over België. Een puntje tegen Spanje, dat zou toch een stunt zijn als je die uit de halve finales haalt? Uh, ja, nou goed, wij uh, gingen ervan uit naar dit toernooi dat we een stuntje nodig hadden om uh, naar Londen te gaan. En uh, ja, dat zou of een stunt zijn tegen Duitsland of een stunt tegen Spanje. En dan dachten wij aan een stunt aan een overwinning. En uh, ja, na de nederlaag tegen uh, Duitsland zou het toch tegen Spanje moeten uh, gebeuren. Maar nu zitten we in ieder geval in de uitgangspositie dat een overwinning niet, uh, ja, niet alleen een overwinning genoeg is, maar ook een gelijkspel genoeg kan zijn. Ja, dat komt omdat jullie maar... er beter is, hè, uh, voor de duidelijkheid. ja. ja. Ja, maar goed, het zal allemaal al toch niet echt heel gemakkelijk worden. Want ja, Spanje is een land dat vijfde op de wereldranglijst staat. En wij staan, uh, wij staan dertiende op dit moment. Dus uh, mocht het gebeuren, dan zal het toch echt wel een stunt, uh, een stunt zijn. Ja, zeker. Er komt wel bij dat, uh, dat, dat Spanje ook niet het beste hockey speelt, uh, dit toernooi. Uh, nou goed, het is misschien niet het mooiste hockey wat te spelen, maar het is wel gevaarlijk hockey. Ze geven verdedigend weinig weg en uh, ja, ze hebben nog steeds denk ik uh, zo'n beetje de beste spitsen van, uh, van de wereld rondlopen met Pol Amat en met uh, Santi Frijks, ja. mm -hmm. Dus Het is een ploeg die, die een beetje speelt op de, op de counter. Ja, en dat, dat is hun kwaliteit en uh, ja, daar moeten wij mee om zien te gaan als ze meer mogelijk kansen weggeven. Dus het is misschien allemaal niet even mooi, maar ja, het kan af en toe wel effectief zijn. <laughs> ja. Hoe, wat, wat, wat wordt jullie strijdplan? Nou ja, goed, we hebben in de voorbereiding twee keer tegen gespeeld. Daarin hebben we eigenlijk gevarieerd gespeeld met ook een wat af uh, ja, een wat uh, verdedigendere tactiek, maar ook een, een zeer offensieve tactiek. En beide tactieken zijn denk ik ook morgen weer mogelijk. Dus ik denk dat wij met name een beetje gaan variëren in ons spel. Maar wel in het achteroverhouden, dat we in ieder geval niet te veel uh, counterruimte weg moeten geven aan Spanje. Want als we dat doen, dan, uh, dan speel je Spanje sterk. Want die hebben vaak met twee, drie mensen nodig om, uh, om tot een goal te komen. Ja, uh, Nederland, Duitsland, Spanje, Engeland... dat zijn altijd wel hè, de grote favorieten bij zo'n EK. Uh, is het moeilijk voor een land als België... om dan uh, voor een verrassing te zorgen om daar te, te stunten op zo'n uh, EK? Ja, nou goed, de, op het EK zitten gewoon vier ploegen uit de mondiale top vijf. Dus dat geeft al aan hoe sterk het hockey in Europa is. En als je dan bij de eerste vier van Europa moet komen om je te kwalificeren voor de Spelen, dat geeft al aan dat het voor een ander hockeyland in Europa al vrij, uh, vrij complex wordt. Maar mm -hmm. ja, het is toch een traject wat je doorheen moet. En, uh, ja, ik denk wat Gerard net straks ook al aanhaalde, het hockey in België is groeiende. En ik denk dat we steeds dichter tegen die, uh, die Europese top vier aan zitten. En het is in 2007 al een keer gelukt om uh, onze, ja, ons, hè, ik noem het maar voor tegen ons, <laughs> de Belgen. te kwalificeren ja. voor, uh, voor Beijing. En uh, ja, hopelijk lukt het nu, uh, nu weer, maar... Het is niet makkelijk en mede ook omdat je weinig andere internationale toptoernooien speelt. Om, ja, zit je eenmaal in die top 8, dan speel je al de Champions Trofees, zit je op alle WK's en ja, zit je daar niet bij, dan uh, ja, ontbreek je toch aan een stukje ervaring om yeah. uh, dit soort belangrijke wedstrijden te spelen. Er is geen achterdeur voor België qua Olympische spelen. Nou, als mocht het niet lukken, dan is er altijd nog uh, in 2000, begin 2012 een kwalificatietoernooi, dus er is altijd nog wel een achterdeur. Maar ja, dat zijn toernooien die moet je winnen. En uh, ja, hier, ik noem het maar even, je mag bij de eerste vier komen, al is dat misschien net zo moeilijk om uh, een ander toernooi te winnen. Maar er is altijd nog een achterdeurtje, maar ze hebben mij altijd geleerd, als je een kans schrijft, dan moet je hem pakken en uh, niks uitstellen. Dus ja. we willen het liefst uh, morgen alles voor elkaar hebben. Ja, plaatsing voor de Olympische Spelen, vroeger met Oranje, was voor jou nooit een probleem, hè. Maar uh, nu als assistent, bondscoach van België, een eventuele halve finale tegen Nederland, dat lijkt me wel een partijtje voor jou om naar uit te kijken. Ja, nou goed, kijk, je kent al, al die jongens, die ken je nog vanuit de competitie. En sommige jongens heb ik nog meegespeeld op de nationale ja. ploeg. En ja, dat is eigenlijk al weer iets voor, uh, voor een paar dagen later. En het zou natuurlijk fantastisch zijn om, uh, om zo'n wedstrijd te kunnen spelen. Maar uh, als we hem spelen, dan betekent in ieder geval dat we het eerste doel gehaald hebben. En dat is de Olympische kwalificatie. En dan zullen we de jongens weer op scherp moeten zetten om het ook tegen Nederland goed te doen. En Ik moet zeggen, Nederland is een goede doen. En uh, ik moet zeggen, ze zien me erg... Ja, gretig en, uh, en degelijk uit. En ze spelen mooi hockey, dus het zal, uh, ook dat zal niet meevallen. Maar laten we eerst maar naar Spanje <laughs> ja. winnen, voordat we over een ander leuk potje gaan praten. Morgen, Belgisch, Span uh, Spanje. Jeroen, dan mee. Heel veel succes morgen. Ja, dankjewel. En dankjewel. 2005, Chaos Crab buckets. De eerste dag van de wereldkampioenschap judo leverde geen groot succes op voor de Nederlandse ploeg. Birgit Ente ging in de klasse tot 48 kilo, al in de tweede ronde onderuit. En bij de mannen kwamen Jeroen Moore en Jasper de Jong in actie. Die laatste, de Jong, maakte van de Nederlanders de beste indruk. Hij reikte in de klasse tot 66 kilo, tot de vierde ronde. En daar was hij best tevreden over. De Jong maakte namelijk zijn debuut op de WK.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 uh, ik hield me aan de opdracht en zodoende kon ik die partij toch gewoon uh, redelijk eenvoudig binnenslepen. En uh, ja, nu heb ik, ja, de andere partij had ik geen last uh, van zenuw. Je hebt ze uit alle delen van de wereld gezien. Haiti, Cuba, Cyprus en ja. dan uh, stuit je op een Sloveen. Ja. Ken je hem? Ik uh, ken uh, Draxis, ken ik, ja, van uh, trainingstage en ook van, uh, van vroeger. Hij zat uh, judode altijd onder 60 kilogram. En uh, sinds, nou, volgens mij drie, uh, drie jaar tot, uh, tot 66. Volgens mij derde van Europa, wel gewoon echt een hele goede jongen. Dus, uh, ja. Eigenlijk is het wel verbazingwekkend dat jij hier staat op dit WK... Hè? met een bronzen medaille op een uh, World Cup. Dat was voldoende voor Maarten Aardens om jou uit te sturen? Um, maar ja, goed, die bronzen medaille was natuurlijk gewoon belangrijk. medaille is gewoon belangrijk om, om uitzending te krijgen. Aan de andere kant, vorig jaar uh, toch al een x-aantal rankings ook gehaald... ook op de Grand Prix van Rotterdam, vijfde... Uh, een je vijfde en 7 op een World Cup. Dus ja, het is niet, uh, dat, dat zal ongetwijfeld ook meespelen. Kun je uitleggen waarom het zo lang geduurd heeft... voordat je nu uh, misschien op je 25e gaat doorbreken? Is daar een, een, nou, een directe aanleiding voor? Nou, wat zou kunnen zijn, ik ben best wel laat overgestapt naar de Canemieu in, uh, in Haarlem. Pas uh, sinds uh, januari 2010 uh, woon ik daar. En uh, nou, die stap was gewoon nodig om mij als uh, judoka verder te ontwikkelen. En uh, gewoon volwassen te maken... Zowel uh, uh, gewoon volwassenen in het dagelijks leven als gewoon op de uur. Dus, uh... En dit smaakt naar meer, hè? Ja, absoluut. We ja. gaan gewoon door. Over een jaar dan zijn de spelen al geweest. Weet je dat? <laughs> ja, dan uh, hoop ik dat ik hier weer sta met, uh, met, uh, met u. Ja, en die u, dat is uh, Theo Plasjaar natuurlijk. Hij sprak vanmiddag ook met Jeroen En De wereldkampioenschappen liepen voor hem uit op een teleurstelling. Hij verloor zijn tweede partij in de klasse tot 60 kilogram van Ilgar Moushikev uit uh, Azerbeidzjan. En dat was een bekende van Moren. Nog niet zo lang geleden ging het ook op mis tegen hem. Ja, de EK verloor ik van kreeg ik een vegen uh, inderdaad. Maar ja, toen had ik nog een excuus... met de slechte voorbereiding... met een last van mijn schouder. En... Ja, toen, toen was ik ook gewoon niet zo goed in vorm. Maar vandaag was ik goed in vorm. En ja, toch verlies ik van hem. Dus het is gewoon enorm balen. Ben je er al uit wat het nou precies was? Ja, ik... Uh... Na, na zo'n wedstrijd ga je altijd analyseren van wat is het nou. En ik denk dat ik uh, ja, het, het strijdplan was om op de rever te judoën. En uh, één keer kreeg ik die pakking goed. En uh, toen zag je van, uh, ja, dat hij dat helemaal niet fijn vindt. Want toen uh, viel hij meteen op zijn knieën. Maar ja, eigenlijk in de rest van de partij kreeg ik die refer gewoon niet meer te pakken. En uh, ja, ben ik daar wel nog de hele tijd naar op zoek gegaan. En ik denk dat ik daar iets te star in was van... Uh, ja, per se die revair willen hebben. En als dat niet lukt, dan maar, dan maar op de mouw judo. Dan, maar ik bleef te veel bij mijn oorspronkelijke plan, denk ik. Ja, dus veel van hem verloren, maar ook heel veel van jezelf verloren. Ja, ja zo zou je het kunnen zien. Ja, maar, ja, het, het, is, het is geen slechte jongen, hoor, dat niet, maar ja. We moeten dit WK nu afsluiten, helaas voor jou. Uh, over een jaartje hebben we een ander groot evenement... Dat wordt nu de volgende focus? Ja, kijk, de spelen zijn natuurlijk nog een stapje, stapje hoger dan een... Uh... Dus natuurlijk, als ik daar win, en, uh... dan uh, zijn we dat WK zo weer vergeten. Maar het is nu wel erg balen. Dat is uh, Jeroen Moren. Een teleurstelling voor hem, dat WK in Parijs. Morgen maar één Nederlander in actie, Dex Elmond. Maar daar kunnen we best wel wat van verwachten. Voetbalbericht dan. Opnieuw vertrekt er een gezichtsbepalende speler bij Arsenal. Vorige week maakte Chesk Fabregas bekend dat hij terugkeerde naar Barcelona. Vandaag verliest Arsenal een andere smaakmaker, Samir Nasri. De middenvelder verhuist naar Manchester City. Een beetje als verwacht. Arsenal ontvangt 25 miljoen euro voor de Frans International. Die bij City poegroot wordt natuurlijk van Nigel de Jong. Zaterdag beginnen in Daegu in Zuid-Korea de wereldkampioenschappen Atletiek. Nederland is met een kleine ploeg vertegenwoordigd en zal boven zichzelf moeten uitstijgen om een kampioen af te leveren. Als dat gebeurt is hij of zij de opvolger van Rens Blom. In 2005 veroverde de Limburger de wereldtitel bij het Polstok Hoogspringen. Wie weet dat niet. Sinds vorig jaar is hij bondscoach. Maar desondanks zijn er in Zuid-Korea geen Nederlanders op zijn specialiteit actief. Daarom zijn Rens Blom en zijn atleten nu druk bezig voor het volgende doel. De Olympische Spelen natuurlijk in Londen volgend jaar zomer. Floris van Hoorn ging bij de Poolstok Hoogspringers op bezoek... in het Nationaal Trainingscentrum in Sittard. Ja, daar is hij. Zeker van zilver. Rens Blom. Hij staat dus eerste. Omdat hij uh, dezelfde hoofd heeft gesprongen en hetzelfde aantal fout sprongen. Hij kan nu alleen eerste komen te staan. Moet hij er nu overheen? 85. Ja! Zo! Ho, ho, ho, Dan verdien je het wel hoor. Hartstikke ja, goed. Maak hem af, maak hem af. Rens Blom wint goud. Ja, hij weet het. Ongelooflijk. Het eerste goud voor Nederland op een wereldkampioenschap atletiek. Hij ja, was zo beter. Ik ben al een Naar beneden, maar een slordig bovenin. Een windje? Ja, tuurlijk. Hoe is jouw eerste jaar als bondscoach bevallen? Goed. Drukker als ik dacht, eigenlijk. Wat was jouw taak toen jij begon? Nou, Het is wel duidelijk om, om een zeg maar, nationale selectie te, te vormen, te trainen... en zorgen dat uh, ja, iedereen zijn programma's kan draaien. Maar voor mijzelf was het veel meer om uit te vinden... wat het betekent om bondscoach te zijn. Ik kende het natuurlijk wel van onze voormalige bondscoach van Sjords... Ik, weet niet, ik wist nog helemaal niet wat dat voor mezelf betekende. Ik zeg dat nu met de kennis van nu. Hè, want toen ging ik er heel blauw in. En, uh, ik zei net al, ja, het was veel drukker dan ik gedacht heb. Het is behoorlijk aanpoten. Het is een heel andere functie dan ik me eigenlijk in het begin had voorgesteld. Zat je met vraagtekens over jezelf? Hoe jij zou zijn als coach? Nee, eigenlijk niet. Nee, toen ik, uh, toen ik pas echt uh, intensief aan het coachen was... Toen kwamen de vraagtekens van waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren. Hè. Dat is gewoon puur omdat... Atleet zijn en coach zijn toch heel erg verschillend is. Wat is het grootste verschil, of misschien wel wat is het moeilijkste verschil? Het moeilijkste is dat niet iedereen hetzelfde is en zeker niet iedereen is zoals jij zelf bent. Ja, ik merk dat ik nou tot top yes. <laughs> <laughs> <laughs> Ik weet het niet. Ik zet een been leidend de andere komt ernaar. Dan zet je een draai in. Als je springen doe je dat ook. Je zet een draai in door te scharen. Dat doe je... Hoe zou je jezelf willen omschrijven als trainer? Ja, Weet je, training geven, dat is op zich, denk ik, kunnen heel veel mensen. En waarschijnlijk kunnen heel veel mensen dat zelfs beter als ik. Dan moet je moet heel, heel veel oefeningen kennen. Je moet heel veel kennis hebben van wat op welke momenten goed is om te doen. Uh, wat je kunt gebruiken om iemand fysiek beter te maken. is echt gaat echt op de persoon. En heeft veel meer uh, uh, inzicht nodig. En ik denk, daar ben ik veel meer mee bezig. Dus het is, ik heb gewoon een hele scala aan oefeningen en methodieken... die ik ken uit mijn ervaring, eigen ervaring als atleet, die je vindt. Maar het is van wanneer je ze toepast en hoe je ze toepast... en, en hoe je het beste uit iemand haalt. Dat vind ik de grootste uitdaging. En daar ben ik gewoon heel erg veel mee bezig. En ik denk dat dat mij als coach typeert. Dat ik gewoon... Ik heb, ik heb in de basis acht atleten die fulltime bij mij trainen... En alle acht spreek ik en benader ik anders, omdat ik weet dat ik daar dan een meest succes mee haal. En, en daar leer ik iedere dag over bij. Hè. Dus dat, dat typeert mij misschien het meest als coach, denk ik. Uh, ik dacht, misschien kan jij een coach ook weer een beetje op live. Ligt, uh, ja, die zit op mijn computer. Waarom is dat nou? Een medicinbal. Ja, mag. Doe maar. Deze. Maar de mediciinbal doen we die hier. Goot, Nederlands kampioenen. Vorig jaar nog deelneemster aan het de Europese kampioenschap in Barcelona. Omschrijf de trainer Rens Blom eens? Nou, een, uh, ervaren, of tenminste een ervaren springer zelf. Dus uh, uh, ja, voor mij een hele prettige coach vind ik, om mee samen te werken. Uh, uh, hij weet veel van het springen zelf af. Hij kan me goed en uh, duidelijk alles uitleggen. Dus dat is heel fijn. Maar waarin wijkt hij af van andere trainers? Um, nou ja, ik heb hiervoor natuurlijk altijd met George variant gewerkt. En um, die uh, had heel veel ervaring als, als coach. Uh, Rens is zelf gewoon heel ervaren als, uh, als springer zelf. En die heeft ook meer het gevoel erachter. Dus uh, ja, dat, dat begrijpt hij beter. En dat stukje kan hij ook goed overbrengen. Oeh, veel te Toch? 15-10. En voor de eerste keer buiten de vier meter afgezet. Gefeliciteerd. Nee, dat is onzin. Dan ga je. Dat is de eerste keer dat je aanloopt. Ja, met overtuiging, met hele kleine passen in het begin. Ja, dan klopt er op het einde niks meer. We staan aan de vooravond van de wereldkampioenschappen in Degou. Geen Poolse hoogspringers van Nederland zijn daar aanwezig. Is dat erg? Ja, dat is kwalijk. Daar ben ik gewoon eerlijk om, dat is niet goed. We waren er. Uh... Er waren drie serieuze kandidaten, mijn zinzins. En ja, alle drie hebben niet, niet, is het niet gelukt om diverse redenen om daar te komen. Zonder verwijten, maar het had, het had beter gemoeten. Maar is het zorgwekkend? Nee, nee. je ziet dat in de basis uh, dit, het springen uh, stukken beter wordt. Als je kijkt naar nationale ranglijsten, zijn in de breedte enorm toenemen. Als je op Nederlands kampioenschap met 25 vierde wordt en met 4,11 meter wordt bij de dames. Wow, dat is nog nooit voorgekomen. Alleen, je moet wel een uitschieter erbij hebben. En dat missen we op dit moment. Kom, kids, de ene rol van je leven. Zo snel dat we het amper kunnen zien. Ik denk dat onze sport groeiende is. Ik denk dat we heel veel goede dingen doen. We hebben een nationaal topsportcentrum. Dat hadden we vroeger allemaal niet. We hebben de randvoorwaarden, we hebben de kennis... En we hebben de enthousiaste mensen in de begeleiding. Hè? Christian Tammerga is bijvoorbeeld ook aan het coach geslagen. Ontzettend veel kennis opgedaan in zijn carrière. Doet dat heel leuk, doet dat heel goed. Dus ik denk dat wij, uh, dat wij een traditie als postelspringers absoluut gaan voortzetten. Hè? En dat er dan uh, wel weer een opvolger komt. En groot zijn, hè? Kom. Veel beter. Echt veel beter. Caro Emerald Riviera live. FC Twente moet morgen in Portugal voor goede huizen komen om een plek in de poolfase van de Champions League te veroveren. Vorige week werd het in Hensgerade 2-2 tegen een het uitstekend voetballend Benfica. En een lastig crush worden dus voor de ploeg van co Adriaanse. De trainer keer terug in de stad waar hij ooit trainer was. En Ronald van der Geer maakte daar in Lissabon de volgende bijdrage. Zeven na half acht traint in het Estadio Da Luz in Lissabon onder leiding van Co. Adriaanse. De coach die zoveel mooie herinneringen heeft aan dit land. Hij werd de kampioen met Porto in 2006, maar ook heel veel heeft met de stad Lissabon. Herinneringen die vanmorgen bij aankomst weer even bovenkwamen drijven. Ik zat in het vliegtuig en ik zag de Taag. En ik zag de zee en ik zag het stadion van Sporting en van Benfica. En volgens mij heb ik ook nog het stadion van Belenenses gezien. Dan herken je dat allemaal weer. AZ kan me heel goed herinneren. En uiteraard ook Porto. En we hebben hier ook nog een keer de finale om de Portugese beker gespeeld in Lissabon. Die wordt altijd in Lissabon gespeeld. Ook dat veld heb ik zien liggen vanuit de vliegtuig. Het is het clublied van Benfica, gezongen door de tenor Luis Picada. Benfica, het is het voetbalicoon uit Lissabon, uit Portugal. Bekend om het stadion, om Eusebio, om 32 landstitels, 160.000 socios. En de adelaar Victoria die voor elke wedstrijd rondvliegt in het stadion. Nou, ik, uh, <tossimus> ik heb de vorige keer, uh, toen ik hier met uh, Porto was... ook uh, met interesse naar uh, de adelaar gekeken. En toen heeft hij zelfs ook, geloof ik, nog even op mijn arm gezeten. Maar toen werd ik uitgevoten door de Porto-fans. Dus uh, die waren tegen die Adelaar. Maar ik was te naïef toen, uh, denk ik. Want de Adelaar, dat, dat, die hoort natuurlijk ook bij Benfica en niet bij Porto. En dat zijn de herinneringen van Adriaanse van toen. Morgen moet hij met zijn FC Twente afrekenen met Benfica. Met in zijn achterhoofd de herinneringen van een week geleden. Heel recent dus in Enschede. linkerkant vindt hij daar Tindalli, weer terug. En dan moet er geopend worden door Lansat. doet dat aardig, want tussen de linies bewogen. Eh, Luc de Jong, Luc de Jong richting het schouwselprobeer. Luc de Jong schiet en Luc de Jong scoort. Met een schot van Cardoso en een doelpunt van Cardoso. Ongelooflijk, die bal gaat er van 20 meter in. Cardoso met de combinatie en daar komt die tweede al met Wietzel. Die geeft de bal voor en dan komt hij, ja je kan het voorspellen.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 Dus er zijn diverse scenario's denkbaar. Ja, ik denk dat Benfica gewoon voor de overwinning gaat spelen. Ze hebben natuurlijk in balbezit een heel, heel goed team. Een heel groot aantal goede spelers. Dus dat is hun kracht. Dus ik neem aan, speel ook thuis. Ik weet niet hoeveel mensen er komen kijken. Maar dat, dat zij het spel ook graag zouden willen maken, dat denk ik wel. Ja. Alles co-Adriaanse. 3-3, 4-4 en 5-5, dat is ook genoeg, Melden die nog even gekscherend. De selectie van Twente is er volgens de coach wel klaar voor. De selectie staat er goed voor. De enige die uh, niet fit is, is uh, Nasser Schatli. De, de rest is fit, ook uh, Nicolai en Michailov. We moeten nog even afwachten vanavond... of Nicolai goed door de training uh, komt. Hij, hij wordt vanavond nog getest. Zowel door Theo als door mij. En uh, dan gaan we... Aan het eind van de training gaan we een beslissing nemen. En dan ook afwachten hoe het morgen natuurlijk is. Het zijn de bespiegelingen van Ko Adriaanse, de trainer van Twente... die na de loting zei dat de kansen bij een ontmoeting tussen Twente en Benfica 50-50 waren. Ja, toen was het nog 0-0. Het is nu 2-2. Uh, dus Benfica is in het voordeel. Want als het 0-0 blijft, dan liggen we eruit. Uh, ze spelen nu ook thuis. Dus uh, het is niet meer 50-50, het is denk ik nu uh, na 60-40 gaan in voordeel van Benfica. De klanken van het clublied van Benfica, Ser Benficesta. Rond van de Geer hoorden we net al in de bijdrage, nu een de telefoon Ronald, goedenavond. Hallo Jeroen. Ja, we horen Co-Adjaans al even over die Adelaar. Gaat hij morgen weer vliegen? Natuurlijk gaat hij vliegen. Hij <laughs> ja. vliegt voor elke wedstrijd. Hoewel, er is wel een, een probleem geweest de laatste jaren. Ik moet even uitzoeken wanneer die transfer definitief heeft plaatsgevonden. Maar de vorige trainer hier heeft ruzie gemaakt met de man die de Adelaar opleidde. En die is vertrokken naar Lazio Roma. En nu is er een, een, een nieuwe opleider. En ja, het schijnt allemaal niet meer heel soepel te gaan met die vogel. Die zich wat ontheemd voelt. Dus er zijn problemen genoeg op. Oh, Nou, gelukkig <laughs> ben jij een vogelkenner. Dus wie weet kun jij je <laughs> nog even over buigen. Ik, uh, ik ga me de hele dag erop sorteren. johon. <laughs> nee, richt jij je maar op het voetbal, Ronald. Uh, Adriaanse zei het direct al, hè, naar die, naar die naar verloren wedstrijd noem ik het. Ja, die 2-2. Van we gaan volgende week vol op de aanval. Maar is dat wel zo verstandig? Nee, hij heeft natuurlijk ook kennis gemaakt met de counter van uh, van Benfica, en hij zei als je net goed hebt geluisterd ook van ja, weet, dat, nou, dat dat heb ik niet in de bijdrage gedaan. Maar wat hij zei is, we hebben natuurlijk wel een prima aanvallende ploeg... maar we hebben ook een goede verdedigende ploeg. En je kunt natuurlijk niet de deuren zomaar openzetten. Wat hij denkt in eerste instantie wil, is even de kat uit de boom kijken. Vervolgens groeien in de wedstrijd en van daaruit wel wat aanvallender spelen. Maar als je natuurlijk tegen Benfica vanaf minuut 1 vol op de aanval gaat... dan kijken ze kijk elkaar aan. Lachen ze, wrijven ze in hun handen en counteren ze je weg. Dus nee, zo naïef zal hij niet zijn, maar hij weet wel dat hij op den duur... Uh, ...als een doelpunt lang uitblijft van Benfica en een doelpunt van, van Twente lang uitblijft... ...dat hij moet scoren in deze wedstrijd. Ja. Dus dat betekent automatisch wel dat hij een keer in de wedstrijd moet schakelen naar een aanvallende modus. Maar hij zei ook, Benfica, ik, ik, ik ken het spel minder goed dan jij... ...maar Benfica gaat het spel toch wel maken, spelen thuis. Is dat zo'n ploeg, Benfica, die, die, ondanks de Portugese inslag... Ja, dat, is, dat, dat zeg je nu, hè. die, die Portugese inslag. Daar, sta, daar staan de Portugese ploegen natuurlijk onbekend hè? om een solide defensie. Ja. En van daaruit het, het, het, het, het counteren, het omschakelen eigenlijk. Wat deze trainer heeft gedaan, en dat is ook al een, een, een, een proces dat bij Porto is ingezet... is dat het niet meer op die manier wordt ingericht, het elftal. Dit is gewoon een prima uh, voetballend elftal. Dat naast een prima verdediging die er eigenlijk wel al stond, nu ook... Uh, aanvallend geschoold is en aanvallend ingericht is. Dus dit is gewoon een voetballende ploeg. Deze ploeg kan zonder meer uh, het spel maken. En ik ben ook bij de persconferentie geweest van de trainer van BFICA. Ja, en die zei ook gewoon van wij zijn goed en wij spelen thuis. En inmiddels wordt er wel het een en ander van ons verwacht. En kunnen wij niet meer wegkomen met, met, met een afwachtende houding? Het publiek verwacht iets van ons. Dus ik denk ook dat BFICA zeker niet afwachtend... En misschien wel wat aanvallender en denk van nou ja, laten we proberen om heel snel die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan maken we het uh, ook wat minder spannend. Ja, nou laten we hopen dat dat niet gebeurt. Eén uh, onzekerheidje uh, qua personeel bij Twente, de keeper. Begharov is weer fit, staat ook in de goal morgen? Nou dat zal vanmorgenochtend morgenochtend afhangen. Hij is uh, vanavond, nou die test is volgens mij prima verlopen. Hij heeft een, uh, een nek rug Hij heeft een nek-rugblessure. Hey, Twee keer voor aan de kant gestaan. Bosker is zijn, uh, zijn vervanger dan. Overigens had Adriaanse ook een compliment richting Bosker. Waar hij echt wel op vertrouwt. Maar hij, ja, Michailov is zijn eerste man. Waar het eigenlijk om gaat is, hoe komt hij morgen uit bed? Hè? Heeft hij er dan weer last van na een maximale inspanning? Adriaanse, nee, ik heb iemand nodig die 100% fit is. Maar als er uh, maar alle uh, tekenen zijn in de richting van de fitheid van Michailov, dan speelt hij. En zoals het er nu naar uitziet, is het, uh, ...is het voor 99 zeker dat Michailov morgen onder de lat staat ja. bij, uh, bij FC Twente. Kansen waren vooraf 50-50, zei Adriaanse. Nu 60-40 in het voordeel van Benfica. Uh, ben jij het daarmee eens of zijn de procenten iets meer nog voor uh, de Portugezen? Nou, ik was naar de 2-2 van vorige week geneigd te zeggen dat het 70-30 uh, zou zijn. Ik uh, draag graag het enthousiasme van Adriaanse uit, maar ik kreeg toch erg het idee... Dat um, Twente ja, afgetroefd werd op, op, op, op basiszaken, de handelingssnelheid, het, uh, het inzicht. En, en als je zag, ja, de, de, alle individuen van Twente en Benfica, als je die tegenover elkaar zet, zijn die van Benfica allemaal net even iets beter. Misschien alleen dat er bij Ruiz nog enige twijfel is. En Benfica is ook gewoon een goed team. En als je dat vorige week zag counteren en hoe makkelijk ze elkaar vonden, ook oh, goals... Ja, dan, dan acht ik Benfica toch de grote favoriet voor deze wedstrijd. En heeft Twente echt alles nodig. En misschien een beetje pech van Benfica nodig om door te komen. Dus ik hou het op, uh, op 70-30. Oké, okay. Twente heeft in ieder geval wel de morele steun uh, van een voetballer... met een standbeeld hè, in NCD, morgen. Ja, dat is wel. Het zijn twee clubs met, uh, met uh, voor de deur een standbeeld van een voetballer. Hier uh, Eusebio, hè. nou ja, dat hoef ik uit te leggen. Nee. En bij, uh, in NCD is dat uh, Blaise Koufo. En die is hier. Die is uitgenodigd door Twente om deze wedstrijd, deze goede wedstrijd, deze belangrijke wedstrijd is te komen kijken. Goed, moeten we nog maar even afwachten. Hij is inmiddels gestopt als voetballer, vertelde die me. En hij is uh, uh, ja, door Twente uitgenodigd, is via Parijs hierheen gekomen. Is vanmiddag aangesloten bij de business club. En hij zat net lekker een drankje te drinken met technisch manager Kees Lok. Hij gaat morgen lekker die wedstrijd kijken en gaat hem moreel ondersteunen. Ik vind het leuk dat Twente hem weer eens, uh, weer eens binnen heeft gehaald en de sport heeft gezet. Dus uh, nee, hij, uh, hij is er als morele steun zeker bij. Oké, okay, Ronald, dankjewel. Ronald van der Geer vanuit Lissabon morgen de hele avond natuurlijk bij die wedstrijd. Benfica tegen FC Twente, laten we hopen dat het spannend wordt. Dat is dus voorronde Champions League. Vandaag zijn er ook al voorronde wedstrijden gespeeld. Er zijn dus weer wat ploegen zeker van de Champions League, van het miljoenenbal. Een van de ploegen is Apol Nicosia. Best verrassend. De Cyprioten versloegen Wisla Krakau van Robert Maaskant met 3-1. Uh, de eerste wedstrijd was, eerste wedstrijd was uh, gewonnen door uh, Wiesla met, uh, met 1-0. Het gaat dus voorlopig niet door dus voor Robert Maaskant en al die andere Nederlanders. Want uh, Stan Volks zit er ook. En uh, de spelers Lamei en Jalins zijn dus niet verder in de Champions League. Malmö FF, Dynamo Zagreb, werd 2-0. Maar dat was niet genoeg voor de Zweden om uh, Zagreb te verslaan. En die gaan dus door naar uh, de poolfase van de Champions League. Via Real, Odense BK werd 3-0 na een 1-0 verlies voor de Spanjaarden in Denemarken. En het uh, Zürich kon uh, ook geen potten breken tegen Bayern München. Het werd 0-1 na de eerdere nederlaag van uh, 2-0 van... Uh, van Bayern München op FC Zürich. Dan mis je nog één wedstrijd. Ressing Genk tegen Maccabi Haifa. Daar wordt verlengd. Eerste wedstrijd 2-1 in het voordeel van de Israëliërs. Nu 2-1 in het voordeel van de Belgen. Verlengen dus daar in Genk. Full as southern skies, the night he met her. She was married to someone. He was doggedly determined that he would get her. He was old, he was young. From time to time, tip his heart, but each time she withdrew. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true Everybody loves the sound of a train in the distance Everybody thinks it's true Well, eventually the boy and the girl get married Sure enough, they have a son And though they both were occupied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 Playing the game, negotiations and love songs are often mistaken for one and the same. And now the man and the woman they remain in contact. Let us say it's for the child with disagreements about. Them,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 of this story what information pertains the thought that life could be better is woven indelibly into our hearts and our brains Simon was dat wel de bekend. Train in the distance. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, werd vandaag de eerste bergetappen gereden. Niet met eentje met een Nederlandse winnaar, maar de ploeg reed zich wel in de kijker. Aan de telefoon dus nu ploegleider van Rabobank, Erik Dekker. Erik, goedenavond. Uh, op weg naar de klim uh, reed jouw ploeg lang op kop van een peloton. Jullie reden drie minuten van de voorsprong van de koplopers eraf. Dat, ja, dat moet je goed doen. Ja, dat is een, was sowieso de opdracht was in ieder geval heel erg van voren zitten. De jongens kennen de afdaling van diverse hoogtestages hier op de Sierra Nevada. En uh, dat ze erg van voren moesten zitten, dat was belangrijk. Vooral ook omdat de afdaling direct overging in de klim van de Sierra Nevada. En die jongens hebben zelf het initiatief genomen om, om op kop te gaan en geen enkele risico te nemen. En op die manier onze drie klassementsrenners uh, in pole position naar beneden te brengen. Ja, nou dat ging uitstekend. Uh, Steven Kruiswijk verloor gisteren door materiaalpech wat tijd. Hè? Vandaag reed hij goed, reed hij sterk van voren. Kan hij al nog altijd voor een goed, goed klassement gaan? Ja, als uh, elke bergrit met dertig man over de tieners komen, dan wordt het lastig. Ja. Maar ik neem aan dat het uh, uh, dat we gedurende het rondejaar wordt de klim ook wel anders. Dit was een specifieke uh, klim, niet zo heel stijl. Uh, maar ik denk wel dat de verschillen uh, wel komen. En dan, dan, ja, Steven is een meester wat dat betreft in, in, in herspellen. En dat, daar gaat het uiteindelijk om in een grote ronde. En, uh, dus, dus hij kan zeker, uh, zeker nog stijgen. Hij kan misschien op, op enig moment nog een keer... Uh, van feit, uh, halen uit het feit dat hij uh, minuut 15 verloor gisteren. Ja. Door een, uh, een kapot wiel. Aan de andere kant moet je ook wel realiseren natuurlijk, en dat overgeheers natuurlijk voorlopig nog als eerste, van ja, nu heb je dus voor niks, voor, ja, zonder je eigen schuld, zeg maar 1 minuut 15 verloren. En dat is frustrerend, maar dat heeft hij uh, gisteren in de bus was hij heel erg uh, boos, teleurgesteld of, of uh, gefrustreerd, maar nu, dat had hij eigenlijk heel snel weer omgezet binnen een uur. En, en, en ging de focus weer op... Uh, op vandaag en de rest van de ronde. dat ja, liet hij vandaag ook zien. Ook. Gebeurde verder weinig hè, in die groep. Uh, dat was voor de volgers natuurlijk best een beetje teleurstellend. Uh, Verbaasde het jou? Nee, ik had wel een beetje verwacht. Ik had, wel een, uh, ik had niet verwacht dat de beste renner zou winnen vandaag. Dat het meer een, uh, een, een tactische wedstrijd zou worden. En uh, de, ja, de percentage van de klim die waren onderaan nog wel redelijk. Maar ja, halverwege die, uh, die sherling vader, dat is een hele brede weg, een beetje wind tegen. Ja, dat ja. is alle ingrediënten om er geen uh, superspannende koers van te maken. Of in ieder geval niet dat de toppers zich uh, ermee bemoeien. We, maar het we... was wel heel opvallend heel erg rustig. Ik denk ja. dat je dat ook wel mag concluderen. Ja, en Igor Anton die dan wel door het ijs zakt. Dat is wel apart. Ja. Ja, als, je, als ik nou de ploegleider zou zijn van Igor Anton, zou ik, uh, was dat he, niet een heel geruststellende gedachte. Nee, jij bent de ploegleider van Tom Jelte Slachter onder andere. Ja. Uh, uh, die reed goed vandaag. Uh, was dat al opvallend voor jou of had je er wel rekening mee gehouden? Uh, nou, Tom, uh, Tom Jelte is natuurlijk wel, uh, wel geschikt om een berg op te rijden. Ja. Hij is een klein, klein mannetje, maar hij heeft gisteren een heel uh, groot gedeelte van de etappe op kop gereden. Om de, uh, de vluchters terug te pakken. Dus hij had een, uh, ja die had hij niet aan, maar een aardig jasje uitgedaan. Gisteren. Dus het was op zich wel vandaag spannend, ja. uh, hoe ver hij uh, vandaag zou komen. Maar hij deed het uitstekend, hij heeft de eerste kilometers zelfs van, van de Sierra vader op kop te ja, dat vind ik wel, uh, wel heel erg leuk dat hij dat kan. Uh, dan nu ook de focus, denk ik, op het, op het weekend alvast. Al, al uh, want dan we zijn de zware bergetappers weer. Uh, daar richt Kruiswijk, neem ik aan, zich ook helemaal op. Ja, goed, morgen hebben we een hele mooie aankomst, een hele zware aankomst... ...waar de verschillen ongetwijfeld groter zullen zijn als vandaag ja? uh, op de Sierra Nevada. Dus uh, morgen gaat, uh, als je dat vergelijkt met, met vandaag, nog belangrijker zijn dan vandaag. Alleen, ja, de klimmen zijn een stuk uh, korter. Maar uh, ja, dat, dat, dat hoeft niet te betekenen dat de, dat de verschillen kleiner zijn. tegendeel, morgen zullen ze wel redelijk achter elkaar binnenkomen. Oké, okay, we gaan uh, morgen bekijken. Nog één ding, uh, Erik. Ik, uh... Ik begrijp dat Oscar Verre de ploeg dreigt te gaan verlaten. Kan je iets aangeven hoe groot die kans is? Nee, het heeft een aanbod van ons liggen hoor. Uh, waar ik mij nu het meest zorgen om maak is om Oscar zelf. Zijn gezondheid is niet altijd best. Hij is een beetje zieker begonnen. Hij werd ja. gelost in de ploegentijdrit. Het leek goed te gaan, maar vandaag was duidelijk wel zijn slechte dag. Uh, daar maken we ons meer druk over om, om, om, dan om het feit dat hij eventueel de ploeg zou verlaten. Dat is tenslotte, uh, de keuze van iedere renner op zich. En ja, ik hoop dat hij bij, bij de ploeg blijft. Er ligt een aanbod. En uh, ja, we zullen het binnenkort wel horen, denk ik. Ja. Ja, misschien afsluiten. Spanje is misschien voor hem ook wel iets wat hij graag wil. Nou, ik denk, denk dat hij het liefst bij ons blijft. Oké. Okay. Nou, ben benieuwd. Oké. Okay. Erik, dank je wel voor je commentaar en veel succes de rest van de graag week. Graag gedaan. Goedenavond. Meneer de Dekker was dat vanuit Spanje. Mooi tennisbericht nog, want uh, Robin Haase gaat verder met winnen... en heeft de derde ronde bereikt van het ATP-toernooi van Winston-Salem. In de Verenigde Staten is dat. De Haagse tennisser, sinds zijn overwinning in Kietzbuil... tot de grote jongens uh, wordt hij gerekend. Hij uh, won zonder al te veel moeite met 6-4 en 6-1... van de Amerikaanse routinier James Blake. Ja, Dat is toch knap. Zo verspoedig het uh, Haase vergaat, zo moeizaam gaat het met Timo de Bakker. In de Italiaanse Manerbio verloor hij opnieuw... in de eerste ronde van een challenger-toernooi. Dit keer was hij niet opgewassen tegen de Duitse Peter Gojovczyk. Dat is de nummer 427 op de wereldtoanglijst. Het is dus niet zo gek dat u hem niet kent. Einde van langslijn de voor deze dinsdag. Morgen zijn we er dus weer, eerder al vanaf half negen... met de Champions League wedstrijd Benfica tegen het PSV. Zo direct Mieke van der Wij, met het oog op morgen. Wat mij betreft een hele fijne avond. Dag. the news. Colonel Gaddafi, Gaddafi, died. Gaddafi, dagen als leider van Libië lijken nu echt wel geteld. His regime is falling apart and is in full retreat. The loqali Gaddafi, regime is coming to an end. Everyone wants to shout and shoot a gun.